Twee uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek... heeft een christelijke militie het presidentieel paleis aangevallen. Bewakers hebben de aanval in Bangui afgeslagen. Bij het paleis wordt hevig gevochten tussen christenen en moslims. In Bangui zijn de afgelopen dagen meer dan veertig doden gevonden. Er zijn al weken geruchten dat de christelijke militie... een staatsgreep wil plegen... De president van het land is een moslim. Hij kwam in maart aan de macht via een staatsgreep... waarbij de christelijke leider werd afgezet. De eerste van de dertig Greenpeace-activisten... die in Rusland amnestie hebben gekregen, heeft het land verlaten. Het is de zweeds russische Dima Litvinov. Hij is nu in Finland. Ook de twee Nederlandse actievoerders mogen weg... maar wanneer zij terugkeren is nog niet bekend. Ze zaten vast sinds eind september... toen ze werden opgepakt in het Noordpoolgebied. In Cairo is een dode gevallen bij een protest van aanhangers van de moslimbroederschap. Betogers, vooral studenten, raakten in gevecht met inwoners van de wijk waar, waar werd gedemonstreerd. Sinds woensdag kunnen de politie en het leger harder optreden tegen de moslimbroederschap, omdat de beweging is bestempeld als terreurorganisatie. De politie heeft twee mannen opgepakt die gisternacht een vuurwerkbom naast een winkel lieten ontploffen aan de bomstraat in Noordwijk. Het pand raakte daarbij beschadigd. De mannen hadden zelf een ambulance gebeld... omdat een van hen gewond was geraakt aan zijn hand. Australische haaien waarschuwen badgasten in het vervolg via Twitter voor hun komst. 320 haaien zijn uitgerust met een zendertje... dat een waarschuwing verstuurt als ze op één kilometer van het strand zijn. In Australië kwamen de afgelopen twee jaar zes mensen om het leven door een haaienaanval. Het weer, het raakt bewolkt en later vannacht gaat het regenen... Ook overdag regenachtig met in een groot deel van het land kans op zware windstoten. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Ron Vergouwen. Ja, een hele goede nacht. Uh, welkom bij Nachtzuster. Uh, dank aan de collega's van Kazeluna. Frank en Cesar zijn nog even uh, alle apparatuur aan het opruimen. Uh, succes morgen met de allerlaatste van, uh, van Kazeluna. Wordt een hele speciale aflevering volgens mij. Ja, Astrid is lekker op vakantie. Uh, maar ja, bij Nachtzuster gaan de dingen natuurlijk altijd door. Ook als onze nachtzuster op vakantie is. En we gaan dus op zoek naar prangende vragen en antwoorden. En uh, ja, van die dingen die je altijd afvroeg, daarvoor kun je me bellen. Het nummer, dat is waarschijnlijk wel bekend. 0800-1121. Dat is het gratis nummer wat je kunt uh, bellen. Mailen, dat kan ook. Nachtzuster.omroepmax.nl En we zijn ook te vinden op uh, de chat. omroepmax.nl slash nachtzuster. Maar het beste kun je gewoon even bellen. Uh, ja, ook als je nog nooit naar de radio hebt gebeld. Dan is dit misschien het moment om gewoon eens even te bellen. En misschien spreek ik je zo 0800-1121. Ze legt haar goede handen op mijn voorhoofd. En kijk me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als ah, zuster, blijft toch even bij me staan. Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zuster. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Doe iets aan m'n Waar wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de bijen. Ik lig hier te beven en te zweeten. Visie in de koorts en kippen wel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven?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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Doe iets aan Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Doe iets aan bij pijn. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik doe iets Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, ik doe iets van oh. Nachtzuster, oh. Nachtzuster, hey, oh. Nachtzuster, oh.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 Ja, en als je dit plaatje hoort, dan weet je dat we zijn begonnen met, uh, met Nachtzuster. Vandaag, vandaag dus met een, een nachtbroeder, Ron Vergouwen. Ja, uh, Astrid uh, is dus op vakantie. Um, het is hier een enorme chaos in de studio. <lacht> Want uh, Cesar en, uh, en Frank zijn nog even de apparatuur aan het opruimen. Maar volgens mij is het allemaal goed gekomen. Um, ja, zoals ik al zei, we gaan gewoon Nachtzuster maken. Ook zonder Astrid, die geniet van een welverdiende vakantie. Volgende week dan is ze er weer. Um, maar zoals ik zei, 0800-1121, dat nummer kun je gewoon bellen met al je prangende vragen. En uh, ja, dat mag van alles zijn. Je hebt net kerst gehad, dus uh, ja, wellicht zijn er wat vragen opgeborreld tijdens het kerstdiner. Kan me dat zo voorstellen. En dan uh, is dit een goed moment om die vraag te stellen. En uh, we gaan eerst naar uh, Martin toe. Martin, een hele goede nacht. Ja, goedendavond. Martin uit Landert, inderdaad. <laughs> Hallo. Wat kan ik voor je doen? Ja, nou, ik heb eigenlijk wel een vraag inderdaad. Uh, moet ik iets over een medisch probleem vertellen? dat zal duidelijk worden waarom ik mijn vraag stel. Ja. Ik heb namelijk uh, erg veel uh, pijn en last gehad in mijn uh, kaakgebied. En uh, waar ook wat uh, uh, klieren op gezorgen geweest en zo. En uh, ja, dat uh, moest dan bestreden worden met een antibioticum. Mm -hmm. En ik heb ook heel veel last uh, in mijn gebit gehad. En dat bleek dus volgens de tandarts te zijn, omdat er nogal veel... Uh, knars s'nachts, om een moment kreeg ik oh ja. zoveel last dat ik daar ook een behoorlijk zware pijnstilling op heb gekregen. Ja. En is het, nou, is het zo als ik bijvoorbeeld ga darten en ik wil mijn pijltje in de dubbel 18 uh, werpen, nou dan gebruik ik natuurlijk mijn armen en dergelijke om die pijl te richten om in die dubbel 18 te krijgen. Hmm. Nou is mijn vraag nou, hoe weet die pijnstilling die ik inslik dat die in de tanden moet zijn en niet bijvoorbeeld in mijn voeten of in mijn hand? Hoe komt het dat terecht? En hoe weet het antibioticum dat hij in het kaakgebied moet zijn en niet in mijn rug of in mijn nek? Oké, okay, ja, want het, uh, het is echt een uh, ja, het, het werkt dus plaatselijk hè? Het werkt dus echt bij, bij je kaken. En jij wil dus ja. weten waarom, uh, ja, waarom gebruikt, hoe kan het nou dat er in een antibioticum een soort richting zit? Ja, ik ik, ik ik ik ik heb geen flauw idee, ik dat, want het is natuurlijk om Ja, er is niet een soort mannetje die uh, die dartpel uh, kan richten, zeg maar dubbel de dubbelachting. Dus in dit geval niet een mannetje die zegt van hey, uh, daar zit de las, daar moet je naartoe. Dus ja, hoe kan dat dan eigenlijk? Uh... Want ja, als ik de, de, die pijncellen dan als voorbeeld neem, als ik die inslik, ja, ik zou zeggen, gaat in de bloedbaan, die komt overal terecht. Ja. Dus dat zou betekenen dat slechts 1% zeg maar, van die hele pijncelling op de plaats van bestemming komt, namelijk bij die tanden. Ja, en die andere 99 die gaat dan verloren. Ja. Het zou heel erg oneconomisch en heel erg uh, verspillend zijn. En ja, het lijkt mij dan dat er op een of andere manier die, die pijnstelling voor het grootste deel in ieder geval daar uh, terecht komt waar die moet zijn, ook uh, in de tanden. Maar hoe kan dat dan? Hoe, uh, ja, wat stuurt dat? Ja, oké. Okay. Dat ben ik op benieuwd naar. Oké, okay, nou, dat zijn hele goede vragen. Hoe lang, hoe lang gebruik je die antibioticum al? Nou, de die antibioticum zal uh, afgelopen, dus die kuur uh, die ben ik al door. En die pijnstilling, ja, die heeft ook gewoon weer, uh, weer stilgelegd. Want dat is gewoon, ja, als het nodig is, hij is het niet meer nodig, ja, dan naar beneden toe. Dus op dit moment uh, ligt alles stil. Dus uh, ja, even kijken wat het doet. En als het nodig is, kan ik hem gewoon voortvatten. Dus uh, ja. ja, het is gewoon, ik heb dus iets, ja, hoe komt dat dan daar terecht? Ja, want als ik daar bijvoorbeeld, uh, ik noem maar iets, een, een ontzichting krijg in de knie of zo. Ja, dan krijg je ook uh, of die antibioticum of, of die pijnstelling of, of een combinatie. Maar ja, dan moet je in één keer op een hele andere plek zijn. Ja, hoe, hoe kan dat? Hoe komt die daar terecht? Ja, nou, hele goede vraag. Uh, ik zou zeggen uh, 0800-1121 voor de andere luisteraars. Uh, als ze misschien wat een, uh, ja, een, een medische achtergrond hebben om uh, uh, daar een antwoord op te geven. Ja, ik ben erg benieuwd. Uh, ja, uh, ben je overigens uh, normaal wel goed in, uh, in darten ook? <lacht> Uh, nou, gewoon niet zo geweldig, maar nou ja, het is wel leuk om achter een pijltje te smijten en uh, nou ja, goed. Het daar te kijken is uh, zeker zo leuk en ja, uh, ja morgen begint dat feest weer, dus. Uh, <laughs> Oké. Okay. Ik af en de pdc is op het moment aan de gang en uh, ja. ja, we hebben de afgelopen elf dagen al twee negen gehad bijna aan het begin van uh, van het WK al. Een paar, bijna negen, darters. Dus ja, ik denk dat er toch nog wel eentje overeen gaat komen. Uh, denk ik zo. Ho hoe heet die Nederlander ook weer die nu uh, zo hoge ogen gooit? Uh, Michael van Gerven zit oh, er ja. nog in. Ja, Michael. Ja. En uh, Romor van Barneveld, die zit er ook nog in. Vincent van der Voort, die gooit het lastje keer toch behoorlijk goed. Maar ja, die kon het niet halen tegen Adrian Lewis. Dus ja, dat... Uh... Ja. Oké. Okay. Ja, Baremo van Bardenveld, het, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar het was inderdaad zo'n uh, een, een nieuwe naam die je uh, uh, goed uh, opduikelde uit het uh, klassement. Maar goed, we, we dwalen af. Uh, Martin, dank je wel. We gaan op zoek uh, naar het antwoord op je vraag. En uh, nou, wie weet uh, is er iemand die er uh, alles over weet. Dank je wel voor je belletje. En blijf luisteren. Um, we gaan naar um, Emiel. Emiel, goedenacht. Goedenacht. De nacht is wel heel snel. <laughs> ja, zo zijn wij. <laughs> soms dan moet je ja, een wij. half uur in de wacht hangen en soms dan, uh, dan ben je er gelijk. Nou nee. inderdaad, het werkt eigenlijk net als die antibiotica, vrij snel. Precies, ja. Oh, ja. Uh, <laughs> wat, uh, wat kan ik voor je doen, Emiel? Nou ja, goed, hij stelt een vraag over uh, hoe antibiotica weet waar het eigenlijk moet gaan werken. Ja. Nou, eigenlijk is het vrij simpel. Het wordt inderdaad opgenomen in de bloedbaan. Alleen je hebt een fout in uh, je systeem ergens en daar werkt antibiotica op. En zo weet hij waar hij moet zijn. Dus het komt eigenlijk overal. Ja. Maar het werft op de plek waar het fout zit. Oké, okay, en dat, dat kun je gewoon... Ja, als je een, een medicijn ontwikkelt, een antibioticum, dan kun je dat gewoon afstellen eigenlijk? Nee, je kan niet afstellen. Wat je doet is, je geeft een middel tegen een bepaalde kwaal. En als je nou, een pijnstiller neemt... wat je dan doet is, je onderdrukt eigenlijk... de, de, ja, de invloeden van, die de pijn geven... Dus die de pijnsignalen doorgeven naar de hersenen. Dat ga je onderdrukken. En eigenlijk doe je met antibiotica hetzelfde. Je geeft het aan het hele lichaam. Alleen waar de infectie zit, daar gaat het aan de slag. En daar gaat het zorgen dat het opgeruimd wordt. Heel goed. Nou, lijkt mij een uh, prima antwoord. Ach, gelukkig. Ik, uh, ja, ik, ik denk niet dat, uh, uh, dat Martin nog hangt. Maar uh, nou ja, dat, uh, het antwoord kwam wel heel snel dit keer. Ja. ja, nou goed, ik voelde hem al een beetje aankomen. Maar goed, het, de, vraag, de, de antwoorden komen van, van de luisteraars. Dus um, ja, heel goed. Nou, met bij deze dus gegeven. Heel goed, dankjewel. Uh, had je nog een nieuwe vraag of uh, wil je het hierbij laten, Emiel? Nee, ik, ik wou het hier wel bij laten. Oké, okay. nou dan wens ik jou nog een ik hele fijne nacht. Ik nog een hele fijne uitzending. Ja, dankjewel. Oké, okay, goedenavond. Oké, okay, goedenavond. Ja, het is, uh, het is voor mij uh, ook nog weer een beetje erin komen natuurlijk. Ik mag heel af en toe Astrid vervangen. Het is weer even geleden, dus... Uh, ja, wees een beetje lief voor me. Ik, uh, ik doe dit ook niet elke week. Maar uh, we gaan er proberen een hele mooie nacht van te maken. En uh, we gaan nu naar uh, Ben. Ben, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Uh, je spreekt Ben 6 Amsterdam. Uh, ik, ik wou eerst een vraag stellen. Je bent broeder, ben je nou broeder van de EHBO, ben je broeder van de chirurgie of ben je van de psychologie? Want daar heb ik het vraag over. Uh, ik ben nachtbroeder van uh, alle, alle gezinten, zeg maar. Ik mag, uh, ik mag het overal over hebben en ik mag alles doen uh, vannacht. Dus overal waar je geleden, hebt, of waar geleden wordt, spring jij in. Precies, en dan vooral op, uh, op uh, het, het gebied van uh, prangende vragen. Uh, Oké, okay, nou. Dat is heel goed. Dus nou, kom maar op. Hier komt ie. Ja. Ik vraag me af wat mensen bezield of bezighoudt om altijd op die laatste dag van het jaar een hele goed, een hele goed voornemen te hebben. Of meerdere goede voornemens. Terwijl ze eigenlijk weten dat er nooit wat terecht van komt. Want kijk, het zijn impulsen. Het zijn momentopnames gesitueerd aan de situatie. Het moment het is oud jaar enzovoorts. Maar ik denk als je echt een plan hebt om te stoppen met roken of weet ik wat allemaal. Of om veel te bellen naar je toe. Of naar het programma. Dan dat zijn dan als je het wel verhoogd doet, dan kan het stand houden. Ja. Maar je weet bijna zeker altijd, als het bij die, die impulsen, door wat voor manier dan ook, eh, dat het mislukt. Dus wat, wat bezielt de mensen om dat toch te doen? Terwijl ze zichzelf eigenlijk bedonderen, want ze weten dat ze niet waar kunnen maken. Ja, ja het is altijd zoveel procent die uh, zegt van we gaan stoppen met roken en dan een week later is iedereen weer uh, gewoon weer begonnen met paffen om er wat te noemen. Hè. Dus het is inderdaad altijd, maar het is altijd zo'n zo'n momentenopname hè, in het jaar dat aan het einde ja, van het jaar dan om inderdaad om koei. Ja, waar komt die impuls vandaan? Dat is eigenlijk je vraag. Ja, precies. En en ja, wat het bezielt om dat te doen ook. Ja. He, dus, uh, je kan een plan brengen, maar, maar ze gaan het dan ook doen. Dan doen ze het één, twee, twee, twee weken misschien, misschien iets langer. Maar het, ik heb laatst gehoord dat het voor 90%, meer dan 90%, dat het allemaal gewoon in, in, in, in, in, in zand wegzakt, zeg maar. Ja, maar het is natuurlijk 1 januari is natuurlijk gewoon wel een, een mooi een keerpunt. Het is een mooie markering in, uh, op de kalender. Je kunt ergens naartoe werken, je kunt ergens vanaf werken. Ja, maar als je dan bijvoorbeeld weet... Want ik denk dat het de meerdeel dat kent toch wel een beetje hun eigen karakter, hun eigen stabiliteit en zo. Dat, dat je dat dan toch eigenlijk jezelf gek zit te maken om dat toch te doen. Mm. Dan denk je, nou, ga er dus rustig over nadenken, ga dat dus voorbereiden. En, en, en wat, wat heb ik daarvoor nodig? En eh, wat voor omstandigheden? Nou, als je dat doet, dan denk je dat het zinvol is. Ja. Maar dit lijkt mij volkomen overbodig dat het gewoon, ja, het, het hoort bij de jaarwisseling bijvoorbeeld, noem maar iets op. Ja. Maar goed, voor jou dus ook geen uh, goede voornemens dit jaar. Nee ja, dat, dat, dat moet vanzelf komen. Dat, dat, ja, dat moet je gewoon uh, vanuit jezelf moet dat gebeuren. Maar om we nou te zeggen, ja, ik ga, ik ga van het jaar uh, minder, minder hard rijden of minder door stoplichten, weet ik wat. Nee, het moet in jezelf komen. Je moet, het, zelf aanvoelen. Je moet het zelf weten. Maar niet, niet, niet, niet, niet al die impulsen. Dat, nee. Het nee. moet in je, in, je, in je gedrag zitten, laat ik het zo zeggen. Okay. In, normale, gewoon in je normale, gezonde gedrag. Ja. Nou, dat is een, een psychologische vraag, vraag eigenlijk. Ja, dus nou, de... vraag ik welke, welke, ja. Welke, welke, welke, welke richting ben je in de, in de, in de geneeskunde? Nee, de, deze vraag mag ook zeker gesteld worden. En, uh, nou ja, aan, dus hem... ja, zeker. aan de andere luisteraars, dus om hem te beantwoorden. Ik wacht af, ik ben benieuwd. Oké okay, Ben, leuke, uh, leuke vraag. En uh, ja, uh, we gaan kijken wat het antwoord is. Gaan we de slachtoffers stellen. Oké, okay, dankjewel. Okay. Zegt de spreker, Oké, okay. uh. dag. Dag. One minute to midnight. One minute to go. One minute to say goodbye Before we say Hello Let's start the new year right Twelve o'clock tonight When they dim the light Let's begin Kissing the old Missing the new year in Let's watch the old year die With a fond goodbye And our hopes as high as a kite How can our love start the new year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 Bing Crosby. Let's start the new year right. Ja, nou, toepasselijke plaat, eh, lijkt me. Um, we gaan naar Bas. Goedenavond, nachtbroeder, Ron. <laughs> Hallo Bas. Dat is, zo zit je naar Cesar Zu Zuiderwerk te luisteren en zo naar Bing Crosby. Het kan alle kanten op, hè? Ja, het gaat uh, aardig stuiterend, uh, inderdaad. Uh, maar het is alleen maar mooi in de nacht. Zo kan dat, hè? Waar kan ik je mee, uh, mee helpen vannacht? Uh, ik had een vraag over uh, honden en vuurwerk... Uh, dadelijk uh, komt dat vuurwerk er aan. En een uh, ja. hele lieve engel, mijn hulpengel in huis, die ja. heeft een uh, hondje en dat wordt helemaal wild van vuurwerk. Uh, nu uh, schijnt er een uh, soort, uh, ja, ik noem het een bodywarm te zijn. Die gaat om het uh, lijfje van dat hondje heen en dan schijnt het rustig te zijn. En kan dat, klopt dat en is dat zo. Ah, oké. Okay. Hoe, he hoe heet je hond? Nee, het is, een hondje van, uh, het is het hondje van uh, mijn oh. hulp in huis. Oh, sorry, ja. En dan bij jij diesel. <laughs> diesel. <laughs> ja, en het, uh, ja, er wordt alweer flink wat vuurwerk afgestoken ook, hè, nu? Ja. Het is, uh, uh, de, als je een beetje in een, uh, middel, een middelgrote stad woont, dan, dan hoor, hoor je de knallen weer om je heen. Er gaat aardig wat de lucht niet, ja. Ja, terwijl het eigenlijk nog niet mag. Nee, maar ja, dat uh, mag zoveel niet en gebeurt toch? Precies, precies. En, ehm. Uh, ja, goed. Ja, Goeie vraag. Ja, wat, wat kan iemand... Zijn er dingen tegen vuurwerk... waar een hondje baat bij heeft? Ja, wat, wat, ja goed. Oordopjes indoen lijkt me wat, wat moeilijk. Ja, en dan... Ja. Dus wat, wat kan daartegen gedaan worden? Wat is een goed middel om, om dieren te beschermen... tegen ja, de angst voor die knallen? Dat is jouw ja. vraag. En moeten ze enigszins rustig de jaarwisseling uh, doorkomen. Ja, door ja zijn, ik, ik weet eigenlijk niet. Zijn ook uh, honden, volgens mij zijn ook katten, zijn ook bang van het huurwerk, toch? Ik, uh, ik heb zelf geen huisdieren, dus ik weet het niet. Uh, ja, maar zij had het specifiek over een hondje. Ik heb zelf geen huisdieren, behalve af, af en toe een naar na de s ochtends, maar... <laughs> Uh, maar nee, uh, ook voor katten misschien uh, dat ja. soort dingen zijn. En voor Of dingen of wat dan ook. Ja, nou, ja, volgens mij is het sowieso niet een heel, uh, uh, niet heel goed voor dieren uh, voor mensen trouwens ook niet trouwens. Ik, ik, ik heb echt een bloedhekel aan, aan het knalvuurwerk. Dat siervuurwerk dat vind ik heel mooi, maar dat, dat knallen daar heb ik niets mee. En de hond nog minder. Ja, wat, uh, wat kun je daartegen doen? Een hele goede vraag. Ja. Uh, nou, ik hoop dat de luisteraars zijn die daar wat tegen weten. Ik heb zelf ja. nooit een hond gehad, dus ik, ik heb ook totaal geen idee. Maar daarom is dit programma ook weer zo mooi. Want de luisteraars mogen dan weer het antwoord geven. Hè? Ja, en nog één vraag. Ja. Uh, er wordt gevraagd op de chat uh, of jij ook wat de chat uh, Ja, de ik, ik zit hier met een, met een iPad. Uh, zit ik hier voor me en dat probeer ik nu op de, de chat te komen. Maar dat is nog even wat, uh, wat lastig. Ik ga het nu, als we het proberen... Als we... Ermee bezig zijn, proberen. Maar volgens mij moet ik het zo even op een ander schermpje uh, proberen. Te doen. Ik ga het wel proberen, uh, Bas. Oké. Okay. Uh, tot nu toe heb ik altijd uh, meegechat inderdaad. En dat vind ik altijd wel. Uh, en uh, jullie zijn altijd heel uh, behulpzaam. Dus dat, uh, dat ga ik zeker proberen. Dus uh, geef me nog even de tijd en dan hoop ik zo even op de chat te komen. Ja, oké. Okay. Een goedje van Kronkirk. Oké. Okay. <laughs> En als andere luisteraars ook op de chat willen zijn, dat is omroepmax.nl slash nachtzuster. Heel goed, oké. Nou, dankjewel weer voor je vraag. Echt goed. Oké, fijne nacht. Oké, dankjewel Bas. Doei doei. Enrico, we gaan naar... Enrico? Hallo? Hallo? Yo, hallo. Yo, hallo Enrico. Ik hoor u. Oké, okay, een hey, avond. Goedenavond. avond, hallo. Nee, ik vond het even geinig wat die ene meneer zei. Van waar, waar iedereen moet uh, per 1 januari in één keer stoppen met roken. Weet je wel, als magische datum. Hè? Ja, de goede voornemens. Precies. Maar het is gewoon een magische datum. Hè? Het, het is gewoon een uh, getalletje. En ik zei het net al tegen die mannen die, uh, die ik eerst al belde. Op uh, 23, bent u er nog? Ja, ja ik, ik luister. Oké. Okay. Op 23 december 2014, hè? Ja. Dan word ik 15.000 uh, dagen oud, bedoel ik. Dagen? Nee, dat lijkt me beter. Ja? Dus dan ben ja, je, uh, ja, ik kan even niet. Ja, dagen, ja. Ja, dagen. Ik, ik, heb het gewoon, ik heb het gewoon uitgerekend. Ja. Dus ik was 15.000 dagen oud op 23 december 2014. Wauw. En, en dan, dan, dan denk ik, wat maakt dat nou uit? Weet je wel. Nou ja, het, het, een afgerond getal is altijd mooi natuurlijk. Psychologisch is dat ja. gewoon mooi. Ja, precies. En dat is het. Ja. Pardon. Maar dat, dat is het. Het is gewoon het is een, een magic number eigenlijk, hè? Ja. Zo 1 januari, het lijkt alsof iets nieuws begint of zo. Maar, maar, hebt... maar eigenlijk is dat helemaal niet zo, hè? Het is gewoon, gewoon een, een nummertje. En dat hebben we zo bedacht, weet je wel, zo van 25 december moeten we feest vieren omdat het dan Kerstmis is, maar eigenlijk uh, ja, maakt het geen uh, bal uit, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, jij hebt, er, jij hebt er helemaal niets mee. Nee, maar maar sowieso niet. Ik ben uh, dit jaar 40 geworden, hè? Ja. Ja, dus. Nou, dat is ook weer zo'n mooi afgerond getal. Ja, maar kijk, het maakt eigenlijk gewoon niks uit, weet je, toch? Nou, ik bedoel, als ik 40 jaar ben geworden en één dag erbij... dat is toch gewoon even mooi als 39 en 364 dagen. Nee, Eigenlijk toch. De, voor, kijk, voor de één is het een afgrondgetal gewoon voor veel, veel grotere waarde... dan voor iemand anders. Kijk, als je 50 wordt, sommige mensen gaan dat met een grootsfeest vieren... andere mensen laten het lekker aan zich voorbij gaan. Dat is natuurlijk ja. net hoe je er zelf in staat. Inderdaad. En dat, dat e was een beetje... Ja? Sorry, Sorry, de eerste Nou ja, dat, dat 1 januari, dat is natuurlijk gewoon elk jaar een mooi magisch moment om weer eens even terug te kijken. Van ja, ja hoe, hoe, wat heb ik fout gedaan dit jaar, wat niet, uh, sto, stop ik met roken. Misschien is dan 1 januari een mooie datum. Dus ik ja, snap ja, het wel. Dat is, ja, daar ben ik wel helemaal met je eens. Maar dat zijn die magic uh, numbers. Hè? Ja. Dat, die, ene, die ene datum van die 365 of 66 af en toe uh, dagen in een jaar. Dat je één datum eruit pikt en dat is dan wel extra belangrijk voor jezelf of zo, weet je wel? Ja. En, en eigenlijk is het gewoon uh, uh, onzin om het maar netjes te zeggen, toch? Want, want ik wil de Chinezen hebben weer een andere data en uh, weet je, er zijn uh, vele datums uh, in totaal. Hè? Dus, hey. Maar wij maken er gewoon gezellig 1 uh, januari van en uh, het is gewoon magic. Ja. Dat, dat, uh, maar goed, toch uh, zit er blijkbaar iets in ons hoofd. Dat als een, een, een getalletje weer opeens springt, of op, mm -hmm. op, op zoveel nul, bijvoorbeeld 40-0 of 50-0, uh, dat, dat, dat, dat het een soort gevoel bij ons losmaakt van hey, we kunnen ja. opnieuw beginnen. Uh, uh, laten we een nieuwe start maken. En ja, ja, ja, ja dat ja. is toch wel heel speciaal. En daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Waar komt die impuls vandaan voor, voor dat, dat afgeronde getal, dat mooie getal om. Ja, ja om... mooi is dat. Hè? Ja, waar komt dat vandaan? Daar zijn we eigenlijk naar op zoek. Ja, dat vind ik een goede. Maar daarom zeg ik ook, en dat is niet echt graag voor de gein hoor. Maar 23 december 2014 ben ik dus 15.000 dagen oud. Vind ik ook maar een mooi getal. Zal, zal ik dat dan gaan vieren? weet je wel? Nou ja dat, is, ja, dat is ook weer zoiets van, van hoe staan we in de samenleving tegenover een bepaald aantal dagen dat we leven. Nou ja, dat, dat wordt nooit gevierd. Hè. Het wordt altijd, we vieren als we 30 worden, als we 40 worden, als we 45 worden, als we 50 worden, als we ja. 65 worden. Maar ja. het aantal dagen, ja, dat, dat zit in, op de een of andere manier niet in ons systeem dat we dat vieren. Maar misschien moeten we dat maar eens gaan, gaan invoeren. Ja, zullen we dat maar eens even gaan <laughs> doen? Dan bel ik jullie op 23 december, bel ik jullie helemaal. op. Ja, dan moeten we nog... Hoera, hoera, hoera. Eriko is 15.000 dagen oud, weet je wel. Ja. Nou, ik vind het, ja. uh, het aantal dagen... Nou, misschien is dat wel een mooie vraag. Waarom vieren we het aantal dagen dat we leven niet? Ja, precies. Nou, dan moet je het eerst uit gaan rekenen, inclusief schrikkeljaar niet vergeten. Ja, dat moet je wel bijtellen. Dat, uh, dat is belangrijk. Ja, want je moet die tel kwijtraken. Dan denk je dat je 15.000 dagen oud bent en dan heb je die, ben je die schrikkeljaren uh, vergeten. Ja, dat is een heel gedoe, want je moest je al die oude kalenders erbij pakken... en, uh, nou ja, en kijken ja. hoeveel, uh, hoeveel dagen had dat jaar. Nou ja, maar het is een hele goede. Ja, inderdaad. Hey, maar Enrico, zullen we die vragen gewoon bijzetten? Waarom vieren we het aantal dagen niet? Ja, Vind ik, wel, dat een leuk. Een Vind ik wel een leuke vraag. Maar ik heb ook trouwens nog een antwoord op, de meneer, op die meneer die net belde. Want ik ben namelijk zelf een, een, een, een honden... Hoe zeg je dat? Ik heb zelf een hond en ik pas op heel veel honden. Ja. En uh, hij vroeg uh, van, uh, hoe, hoe, hoe, die, hoe je dat met honden moet doen met vuurwerk. Hè? Ja, hoe kun je de, de hond een beetje beschermen tegen al dat knallen? Tegen het geweld van het vuurwerk? Precies, ja. Nou kijk, daar heb ik een, een vrij kort en duidelijk antwoord op. Je gaat gewoon de straat op. Je zorgt... Nou ja, dat is, zo doe ik het altijd hoor. Met meerdere honden, waar ik ook oppas. Hè. Mm -hmm. Je zorgt dat de honden gewoon naast je lopen. Of je ze aan de lijn hebt of niet. Het maakt in principe niet zoveel uit. Het hangt van de honden af, weet je. Want de ene is de andere niet. En, en bij iedere knal die je hoort... loop je door net alsof alsof je niks gehoord hebt. Dat is het allerbelangrijkste. Je, gewoon negeren. En als die hond aandacht vraagt aan je... Van, oh, die, doet, die vindt het eng of die wordt boos... gewoon, je geeft hem één aai over de kop heen... en gewoon doorlopen. En ze moeten niet, niet uh, soezen, zeggen we dat in Groningen... ze moeten niet zeuren, gewoon doorlopen... De, Jij hebt helemaal geen knal gehoord. Ja, maar dat, dat, dat kun je makkelijk zeggen. Maar ja, die hond hoort er wel. En die wordt angstig. Nee, ja, maar nee ik weet precies wat ik zeg. Nee die, nee, die angst die zit in, in de baas. Dus jij zegt de angst die komt niet van de hond... maar die komt van de baas. Juist. Want kijk, je moet het, even, je moet het drie keer omkeren. Uh, de, de, de, de baas... Uh, ik bedoel, sorry hoor. De hond voelt dat de baas bang is, dat de hond bang is. Kan je het nog volgen? Ja, nee, ik volg het wel. Maar er zijn ook, als je gewoon in, in huis zit... en je hoort dat, dat knallen van het vuurwerk... dan kan de baas, ja. is, is, nou ja, een aantal, in een aantal ja. gevallen, is gewoon niet bang. Maar de hond wel, dus dan komt het daar tot niet vandaan. Nou, dan moet je naar buiten gaan. <laughs> je zegt van, nee. sleur die hond mee naar buiten... en laat zien dat je niet, uh, niet angstig bent. Nee, ja, nee niet sleuren. Kijk, ik ben hier nu met mijn hond... Hè? en mm. ze knallen hier ook al regelmatig even onder, onder het poortje. Vinden ze leuk. Die gasten, nou ja, ik vind dat niet zo leuk. En dan stap ik gewoon rustig naar buiten en zeg ik... Maggie, kom, of zo weet mijn hond. Nou, gewoon even kijken. Nou, zie je wel, niks aan de hand. Mooi, gaan we weer naar binnen. Ja. La, la, la, la, la. Dus die hond maakt het al helemaal niks meer uit. En zo heb ik nog drie honden onder mijn hoede af en toe. Ja. Want, want die bazen van die honden... Die maken die honden gestrest, omdat zij bang zijn dat die honden bang zijn. Oké. Okay. Kan, je, kan je dat nog volgen? Ja, ik, ik volg het en ik zit met aandacht te luisteren. Ik, ik, ja. uh, ik, ik, ik, ik vind het is het... gewoon een keiharde voorwerking. Ik heb vandaag ook gezegd van, uh, tegen die, die bazen. Van, ik wil wel graag even op die hondjes passen ja. met de oude nieuw. Want ik ga gewoon lekker schouder ophalen. Dan ga ik die hondjes uitlaten. En als die hondjes dan de staart tussen de benen hebben... Doe ik doe even normaal, joh. Weet je wel? Hmm. Waar, waar, waar gaat het over? je niet zo druk. Okay. Nou, ik vind het een... Uh, nou, het, is, het is een oplossing. Misschien zijn er nog mensen die nog andere oplossingen hebben. Maar ik, uh, we gaan hem erbij nou, zetten. Dat wil ik graag. Oké. Okay. ik weet wel dat mijn, uh, dat mijn truc uh, werkt, weet je. Oké, okay. nou, heel goed. Ja, het is een, iets uit de praktijk. Dat hebben we graag. Ja, Oké. Okay. En Rico, dankjewel. Hey, bedankt. Oké. Okay. Nacht, uh, broeder. En... Fijne nacht. Ik uh, blijf luisteren. Dankjewel. Oké. Okay. Oké, okay, hoi. 0801121. als je misschien nog uh, andere oplossingen hebt om uh, de honden wat minder bang van het vuurwerk te maken. We hebben er even een vraag bij bedacht. Uh, waarom vieren we het aantal dagen niet uh, dat we op deze aarde zijn? Waarom altijd het aantal jaar en uh, waarom uh, komt het goede voornemen dus altijd van 1 januari? Dat is weer een andere vraag. Uh, ja, kortom, het begint al aardig vol te lopen en uh, 0800 1121, dat is het nummer wat je mag bellen om, uh, om nog nieuwe vragen uh, te stellen. Het kerstdiner is, zit net achter de kiezen. dus altijd een mooi moment om... Uh, ja, om, om te filosoferen met de familie over bepaalde dingen. Dat er toch altijd weer vragen komen opborrelen. Ik had dat ook weer met mijn familie. En dan komen er allerlei thema's komen er voor, voorbij. En dan is het wel eens niet eens. Nou, dit is misschien een mooi moment om uh, een vraag te stellen. En om een goed antwoord te krijgen van, uh, van andere luisteraars. 0800-1121. Dat is het, uh, het gratis nummer wat je de hele nacht mag bellen. We gaan naar uh, Sil. Ja, Goeien, nacht. Dag Sil, hallo. Hoi. In, in, uit eigen kan ik vertellen, dat honden schrik zich een ongeluk van dat ja, overwerk. Ja, vreselijk. Ja, het is echt niet leuk meer. Want uh, ik kom uit een gezin, veel kinderen, maar ook heel veel honden. Maar ik heb ze altijd heel angstig onder de bank gezien. Maar het leuke vind ik wel met katten, dat is een ander verhaal, die gedragen zich dan weer heel relaxed. Oké. Okay. Ja, die zijn ja. totaal niet bang voor vuurwerk. Ja, dat vroeg ik me net af. Ja, ik, nogmaals, ik heb dus zelf geen huisdieren. Ik weet het niet. Maar uh, ja, honden zijn altijd heel bang. En katten die, die kunnen dan heel relaxed gewoon zo'n zo nieuwjaarsdag uh, doormaken. Ja, katten kunnen daar op de een of andere manier wel tegen. En uh, nou, die gaan gewoon op je schoot tegen. En uh, ja. laat maar gaan. Ja. Dus hebben honden natuurlijk ook heel gevoelige oren. Hè? Dat weet iedereen. Ja. Dus daar zal het ook wel een beetje mee te maken hebben. Gok ik zo. Ja, dat kan. Maar op de een of andere manier. Nou, maar heb je een oplossing? Wat moeten we doen om de, de honden minder angstig te maken? Ik dacht niet aan uh, zeker niet aan uh, hoofddoekjes doen om, uh, hè, om die oortjes te binden. Ik denk zelf ben ik opgegroeid op de Veluwe, dus ik heb er niet direct veel ervaring mee. Maar ik kan me voorstellen als je in Amsterdam woont en al dat knal... dat het wel een beetje lastig wordt om de. In ieder geval de honden rustig te houden, want ja. uh, die zijn er gevoelig voor. Dus... Ik moet er even iets anders beantwoorden. Je bent uh, druk Kijk. aan het bladeren, hoor ik. Jawel, ik dus ben even druk bezig, want ik had nog een antwoord voor Martin. En, uh... Het boek met alle ja, antwoorden nou, heb je nee, voor je, denk ik? Nou, ik denk, ja, inderdaad, de goede voornemens, dat gaat over roken. Ja. Ik denk, als je gemotiveerd genoeg bent, van laat die sigaretten gewoon liggen, je weet dat het slecht voor je is. Het is niet afhankelijk van een 31 januari goede voornemens. Dat vind ik allemaal bullshit, als ik het zo mag zeggen. Als je gewoon denkt van, van uh, ik heb er genoeg van, niet goed voor mij... dan maakt het niet uit of het 31 augustus is. Nee. Maar het is zo'n mooie datum 1 januari. Je kunt er ergens ja. naartoe leven, je kunt nog zeggen... nou, ik maak nog even dat pakje sigaretten op tot 1 januari... en dan begin ik. Het is zo'n zo psychologisch ja. mooie datum natuurlijk. Ja, zeker. Maar dan nog... Dan ga ik toch weer terug naar de motivatie. Dat kan ook 31 augustus zijn. Of 30 april, weet je wel. Ja. En uh, nee, gewoon als je merkt dat het slecht voor je is. En uh, je gaat hoesten, weet ik wel. Dan is het gewoon tijd om te stoppen. En ja. laat die rommel liggen. Ja. Dus je moet eigenlijk je moet, je je doet je het moet... leuk, hè? <laughs> Dankjewel. Maar ja, je wel. Moet... Maar wat je, wat je eigenlijk zegt, Sil, je moet niet naar de kalender kijken. Nee, precies. Gewoon op het moment van stoppen en uh, laat die rommel achterwege. Het scheelt een hoop geld. Hm. Laten ze daar maar eens aan denken. Maar oké, okay. Astrid op vakantie... Eén weekje maar, hoor. volgende week is ze er weer. Uh, leuk voor haar. Nee hoor. Had Aardig je nog een ander antwoord, Sil? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik luister met interesse naar het programma. Ik vind het leuk, nachtzister. Uh, nee, nee. Ja, nee. Nou, heel goed. Nou. Uh, nou, ik denk dat we klaar zijn, of... Uh... Inderdaad, Zeg mij... <laughs> Een goede, goede feestdag en een heel fijn nieuwjaar. Jij ook, uh, jij ook, Zil. En een hele fijne jaarwisseling alvast. Dankjewel. Met, uh, zonder uh, teveel geknal in jouw geval. Ja, nou, ik heb gelukkig geen huisdier omheen dus ik hoef nergens op te letten. Heel mooi, oké. Okay. Heel fijn 2014. Oké, okay, oké okay. Dag, Zil. Okay, dag. Ja, ik noem toch nog maar even het nummer. Het is heel moeilijk, hè. 0800-1121. Mensen vergeten het snel. Nee hoor. Nee, het is een heel makkelijk nummer. Maar het is goed om het heel vaak te roepen. Want uh, ja, het kan zijn dat er nu op dit moment een vraag bij je boven borrelt. Nou, uh, ga hem gewoon stellen bij ons. Want daar is dit programma voor 0800-1121. We gaan naar Jack. Hoi, goedemorgen. Hey Jack, hallo. Ja, goeienacht. Overigens, dat telefoonnummer van jullie dat zit vastgeroest in mijn telefoon. onder de R van Radio. Dus. Ik hoef het nummer gelukkig niet meer te onthouden. Zitten we ook onder de speed dial? Dat je één knopje indrukt en dat je dan belt? Ja, dat klopt. <laughs> dat dacht ik al. Wat kan ik voor je doen, Jack? Nou, ik heb altijd... Uh, meestal wel probeer ik antwoorden te verzinnen of te geven. En deze keer heb ik toch eens een keer een vraag. Uh, heel actueel. We hebben Een heleboel mensen hebben last van het vroegtijdig afgestoken vuurwerk. Mm. En we weten dat alles wat er... Uh, nou ja, in de voorbijgaande dagen en weken de lucht in is gegaan. Dat is nog allemaal illegaal vuurwerk ook. Um, Want het legale was nog niet te krijgen. Hm. Nou, degene die binnengebracht worden op de ziekenhuizen met vuurwerkletsel... lijkt het mij heel erg netjes om die nou eens volledig voor de eigen schade te laten opdraaien. Dan heb ik het niet over degene die dus een pijltje dus in zijn oog kreeg afgevuurd door iemand anders. Maar gewoon als je zelf daadwerkelijk met vuurwerk ligt... Uh, spelen. En je houdt daar letsel aan over, dat dat dan voortaan niet meer door de zorgverzekeraar vergoed moet worden, ergo door jou en mij. Mm -hmm. Want het is letsel opgelopen na overtreding. En dat is mijn vraag, dus eigenlijk, zou daar een wettelijke grond voor zijn om dat, eens, uh, dat balkje zo eens op te gooien? Je wil eigenlijk gewoon een, een, een nieuwe maatregel invoeren? Als dat mogelijk zou zijn, ja, als je door eh, na na een het plegen van een overtreding schade eh, oploopt zelf, ik heb het niet schade aan derden, maar schade aan eigen lijf en, en de leden, <laughs> dat je dan ook moet opdraaien voor de door jezelf veroorzaakte schade. Ja, nou ja, je de... de samenleving daarvoor te laten opdraaien. Er, er valt wat voor te zeggen, maar uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei situaties te bedenken waar je uh, denkt van ja, dat is niet helemaal kies. Ja, hm. ja dat, dat is hem. En vandaar dus ook de vraag van, zou daar dus een, uh, een, een, een mogelijkheid toe bestaan om zoiets erdoor te krijgen... Want dan ga je natuurlijk ook andere dingen, ook andere dingen ga je krijgen in het, verkeer, in het verkeer of iets dergelijks. Precies. Iemand rijdt uh, met 200 kilometer per uur, vliegt uit de bocht en uh, is levenslang in een rolstoeltje en de maatschappij moet daarvoor opdraaien. Hm. Ja, ik weet het. Ja, er maar zitten omdat... een aantal ha haken in de aan, maar ik snap wel je gevoel. Ja, het, zeker, zeker in deze tijd van het jaar. Ja. Ben je, ben je, heb je zelf vuurwerken afgestoken of ben je van het vuurwerk? Nee, ik ben helemaal niet van het vuurwerk. Nee. Ik ben gewoon het werk nu ook. En ik, ik hoop dat ik voor mijn werk niet in een, een nu, nu nog niet, maar dadelijk in de nieuwjaarsnacht, dat ik niet in de. Ik uitdruk, in de Volkswijken hoef te zijn. Nee. Want dan wordt er met vuurwerk naar je auto gesmeten. En uh, met het illegale huurwerk, wat er nu is, is het al menigmaal voorgekomen dat dat een zijruid van een auto kost. Ja, ja dat ik... is nog allemaal het veiligheidsglas en dat blaast er gewoon uit hoor. Ja, ja ik, heb, ik, ik heb het, ik woon zelf, uh, ik kan wel vertellen, ik, ik, ik woon zelf ook in Amsterdam, dus ik ben altijd weer opgelucht als mijn auto de, de, de nieuwjaarsnacht heeft overleefd. En uh, ik hoop ook ja. inderdaad dat ik niet, uh, uh, nou ja, dan je uh, dan... Precies, er wel in. precies. Ja. Maar goed, er is wat voor te zeggen. Maar jij wil stel nog even duidelijk je vraag. V uh, vuurwerkslachtoffers die door eigen toedoen en dan zeker nu in het stadium van een na een overtreding, dus het afsteken van illegaal vuurwerk, als die daar schade door oplopen, schade volledig op het slachtoffer verhalen. Oké, okay, je punt en is duidelijk. Die door de bij laten te betalen. En jij wil eigenlijk vragen, zouden we dat mogen invoeren? Je wil Je eigenlijk reacties van anderen daarop. Ja, ja, ja graag. Oké, okay, Jack. Uh, je punt is duidelijk. Nou, ik zou zeggen, ik blijf een hele uh, verdere nacht nog luisteren. Als jullie afgewerkt zijn, ben ik dat ook. Ik mag tot zeven uur, dus ik, uh, ik heb de tijd. Heel goed. Zit je op de vrachtwagen? Nee, nee beveiliging live ah, Kijk, is het een beetje veilig? Hartstikke. Heerlijk Heel goed. rustig. Heel goed. Zalig rustig. <laughs> Oké, okay, Jack. Hou je veilig. Joe, ik <laughs> Oké. Okay. verder. Oké. Okay. Okay. 0800-1121. Terwijl ik ga proberen op de, de nachtzusterchat chat te komen, gaan we even naar Ellen uh, Clark luisteren. Clark is uh, volgens mij wel fan van uh, vuurwerk, want hij blaas je helemaal weg. Um, we zijn weer wakker. Uh, je luistert nog naar uh, Nachtzuster. Vandaag dus met een, uh, een nachtbroeder. Als je net inschakelt, maak je geen zorgen. Astrid is gewoon een weekje op vakantie. En uh, ik mag de honneurs waarnemen, zoals dat dan heet. Um, we gaan naar mevrouw van den Berg. Ja, daar ben ik. Goedenacht. Ja, over goedendacht. Uh, het gaat over die honden die tegen vuurwerk kunnen... Dus dan zag ik net gisteren een foto in de krant met een artikeltje. Er is een speciaal uh, dik jek En dat werkt een beetje als inbakeren van uh, kleine kinderen. en Als je dat, dat hondje aantrekt, dan gaat hij rustig op de bank liggen. Nee, voelt zich uh, is hij niet meer gestrest? Ja, daar hadden we het net ook over, hè? Dat is uh, ja, nou, dus dat dikke, een soort van speciaal vest is dat. Van en dat... ik, uh, ja, uh, wat je aansnoert. Ja, maar ja goed, dat moet je dan weer speciaal aanschaffen voor die ene ja. nachten in het jaar? Ja. Of voor die paar nachten nee, in het jaar het dat, je, is... dat, je, dat het knalt? Ik zou het wel doen, want het is kijk, het kan ook pijn doen aan die oortjes. Het is ja. niet alleen dat hij gestrest is, natuurlijk. Ja, want... Maar in ieder geval, dat wil ik even doorgeven dat ik dat gezien had. En als ik een hondje had, zou ik het wel kopen voor hem, hoor. Ja, want er werd net al gezegd door... Uh, ik ben even, even de naam kwijt wie dat ook alweer zei, maar die, uh, iemand die zei van, ja, je moet laten zien dat jij als baas niet bang bent, dan, dan straalt het ja. ook af op de hond. En... Gel gel gelooft u daarin? Ja, daar geloof ik wel in. Maar ik denk aan het aspect dat ze het misschien pijn kan doen aan die oortjes. Ja. Heel, heel gevoelige oor oortjes hebben uh, ronden. Ik denk het. Nou, ik weet Je het wel zeker. Horen, dan gaan die oortjes rechtop. En dan... En ja. dan uh, we hadden vroeger katten, die hebben dat ook. Als ze dan op mijn vader eraan kwam rijden... dan renden ze niet naar de plek waar ze de auto konden zien. Maar ze renden naar de trap, want ze wisten dat hij daar tevoorschijn zou komen... als ze dat gehoord hadden. Ah, ja, dat even met iets anders te maken, denk ik. Maar... Ja, maar ook met gehoor natuurlijk. Tuurlijk, ja. Het Tuurlijk, ja. kan zijn dat die hondjes pijn hebben aan die oortjes. Ja. En dan, uh... nou, maar, ja. maar goed, uh, idee. u beveelt in ieder geval wel dat speciale vest aan. Nou ja, ik wel, want ik heb het in de krant gezien. En die mensen die dat hadden, die bevielen het heel erg. Ja. Oké, okay, nou, het, is, okay. het, het werkt dus blijkbaar heel goed. En uh, nou, misschien dat er nog andere oplossingen zijn... waarbij je niet een speciaal vest ja. hoeft aan te schaffen. Dan gaan we er ook uh, kijken of er nog mensen zijn... die daar een, een antwoord op hebben. Oké. Okay. Okay. Dank u wel. Ja. Dag. 0800-1121. Ja, ik, ik ben net even uh, op, de, op de iPad uh, hier uh, voor mij bezig geweest... om te kijken of ik kan inloggen op de chat. Dat is niet heel goed gelukt. En ik heb, mis hier ook nog een scherm om in te loggen. Dus ik ben een beetje met handen en voeten gebonden. Maar ik ga zo meteen nog proberen of er misschien nog een andere oplossing is... om, uh, om op de chat uh, te komen. Dus uh, wanhoop niet. Ik ga het, uh, ik ga het later vannacht uh, nog proberen. Maar tot die tijd, uh, ja, als je me wil bereiken... probeer het dan in ieder geval via... Uh, uh, uh, 0800-1121. En dan uh, uh, spreken we elkaar zo meteen. We gaan naar Mieke. Nou, het is precies hetzelfde onderwerp waar het uh, nu net over ging. Mijn moeder had een medie die uh, erg effectief bleek... in het geval van de hond van mijn ouders. Ja. Namelijk de maaltijd die normaal... Uh, misschien om zes uur of ik weet niet precies kreeg... Uh, wat opschuiven... Uh, naar nou later op de avond, juist als het knallen uh, echt naar wordt, ja. uh, dan zijn etensbak vol met voedsel dat hij afgeleid wordt en geniet van zijn maaltijd. En dat werkte. En ik las ooit in een blad dat de dierenbescherming Nederland eigenlijk diezelfde remedie uh, als oplossing uh, aandroeg. Dus kennelijk hebben meer mensen ermee geëxperimenteerd. Maar er zijn natuurlijk nog wel meer dieren bang. Bijvoorbeeld eh, paarden in de wei of zo. En eigenlijk zou het dan eh, het nu aandacht geven aan het feit dat je de dieren plezier doet om eh, er niet aan deel te nemen. <lacht> zou ook nog wel zijn van eh, ja een echte dierenvriend die denkt dus ook aan de dieren die... Eh, elders in onze omgeving Tuurlijk. verblijven. Ja, want het zijn niet alleen de honden, Dus het zijn ook, uh, nou ja, wat, ik noemde net al katten, maar inderdaad paarden. Uh, het, het zijn allerlei dieren die, die gewoon dieren, hier ontzettend veel last ook. van hebben. Ja, de dieren en de daar dieren houden er ook niet van. Nee. Ja, het is, het, het, het, het, het, het, ze weten niet waar het vandaan komt. Het is grillig, het is onduidelijk of het gevaarlijk is of het is bedreigend. Want het is, uh, ik kan me dat wel voorstellen, dat een dier dat er uh, naar voor wordt. Ja, maar goed, dat eten opschuiven, dat, dat, dat helpt dus niet. Dat is een experiment. Ja, Wat dat, is... helpt, dat hel, uh, heeft wel geholpen. Oké. Okay. Maar, nou, maar ja goed, uh, het, Kijk, het, het knallen... Kijk, vooral, ik heb het nu vooral over de grotere steden dan. Daar, daar, daar wordt de hele dag, uh, op die laatste paar dagen ja. van het jaar, wordt geknald. De, daar helpt het, uh, het, het eerder uh, voederen denk ik niet zo heel veel. Uh, nou gezegd, moet ik zeggen dat, men, uh, dat wij niet erg uh, in een stad woonden. Maar... Nee. Nee, goed. Maar goed, dat, dat, daar, daar kan het dan weer wel helpen in ieder geval. Als het echt ja. om een paar uur gaat. Ja, als dierenbescherming dat ook uh, als oplossing aandroeg, dan ja. is het zo gek nog niet. Nee, nou, ik had er nooit van gehoord. Ik vind het een, uh, nou, een, uh, een wijze tip. Dank u. <laughs> nou, zeg maar je. Um, we zetten hem erbij en uh, nou ja, we gaan kijken of we misschien nog meer oplossingen uh, uh, hebben. En, uh, ik, ja, uh, ik... Zeker zo dat de paarden op hol, op hol geslagen hier zijn in de omgeving van Wageningen en dat ik denk van het, het is een uh, al geheel angstaanjagend iets, ja. waar dieren niet van houden. Nee, oké, okay. nou dat, uh, dat is in ieder geval iets ja, wat zeker is. Die slogan uh, van sieren, uh, ideële reclame, je bent een rund als je met vuurwerk stunt, dat mocht je ook nog wel eens herhalen, dat je dus eigenlijk ziet van het is dom als je zeg maar uh, gevaarlijk met vuurwerk omgaat. Ja, dat is zeker. En uh, nou, ik ga er in ieder geval niet aan beginnen. En uh, u denk ik ook niet, als ik u zo hoor. Ik vind die uh, sierenaanpak ook zin uh, zinvol. Precies. Mooi, gewoon. Het mooie siervuurwerk En dan uh, kunnen we er met z'n allen naar kijken. En uh, degene die willen knallen, die moeten dat er maar even bij denken. Nou ja, je kunt ook denken van... Uh, ik hoef het persoonlijk niet te doen. Als het ergens centraal gebeurt, kun je ervan genieten. En dat gebeurt natuurlijk ook wel bij feesten... Uh, nou ja, ik zeg maar in de zomer of zo, dat het centraal wordt aangepakt door mensen die echt ermee om kunnen gaan. Ja, ja het is wel zo natuurlijk dat, dat de, de hele uh, traditie van het vuurwerk, ik, ik gooi me weer eens een balletje op, dat volgens mij komt dat, dat knallen komt er natuurlijk toch ook van om, om, ja, om boze geesten te verjagen. Als ik, het, als ik goed ben geïnformeerd. Nou, zo bijgeloof ik ben ik niet. Nee, dat, dat volgens je moet mij... ook een frisse wandeling gaan maken en dan raak je je boede misschien ook kwijt. Dat, dat ja. ja. Dat is ook weer een tip. Ja, voor de nieuwjaarsdag in ieder geval. En goed voornemen. En is het ook een mogelijkheid. Als je zeg maar, de spanning van roken ja, zeg maar, aan wil pakken en er overheen wil komen. Uh, ja, op elk moment dat je denkt van nu moet ik het mee stoppen. Hm. Lekker flink gaan wandelen met een paar stevige schoenen en warme sokken en warme kleren. Of flink gaan fietsen en zien dat er nog zoveel andere dingen te genieten zijn. Dus iets, uh, iets omzetten in iets positiefs. Ja. Ik bedoel, dan uh, zie je ineens de vogels en dan denk je, ja, die wereld is er ook. Ja, nou, dat is, dat is sowieso heel goed om uh, vanaf 1 januari, nou eigenlijk vanaf, vanaf morgen eigenlijk al, want in die 1 januari moeten we niet naar kijken, om gewoon eens wat positiever naar de wereld te kijken. Ja. En uh, inderdaad kijken naar de mooie dingen om ons heen en uh, uh, inderdaad gewoon eens de natuur in te trekken. Lijkt me ja, een hele goede. Want vogels hebben het niet gedaan. En de bomen hebben het niet gedaan. Soort... Ik bedoel, die zijn niet schuldig nee. aan ik weet niet wat. Maar oh. ze zijn wel afhankelijk van uh, ja, de zorg die wij eraan besteden. Nee. Mieke, dankjewel. Goedenacht. En een hele, ja, hele fijne nacht ook. En uh, als ik je niet meer spreek, een hele, hele fijne jaarwisseling met uh, niet te veel geknal, hoop ik. Nou, heel veel dank. Hetzelfde. Oké, okay. dag. dag Mieke. Carlo, jij ook een goede ja. nacht. Goedenacht. Hallo. Hallo, wat een leuke uitzending. Dankjewel. Nou, ik doe mijn best. Ja, nee, echt fantastisch. <laughs> ik moet zeggen, ik geniet met een glimlach van hoort hoor. Heel goed. Wat kan ik, ik voor je doen? Ja? Ik moet zeggen, ik wandel heel veel. Maar uh, juist tijdens het wandelen rook ik. Oh. <laughs> Want thuis mag ik niet roken. <laughs> oh, dat is weer het nadeel. Ja, ja, ja, de rokers moeten worden naar buiten gestuurd. Dus ja, dan uh, inderdaad. Ja, of, uh, daar ik, mogen we nog rook, wel roken. Ik rook meestal in het bos. Ja, en als het dan uh, heel warm is en droog, dan kan het ook weer een bosbrand veroorzaken. Nee, goed, nee, nee, nee. We dat kennen niet, de hele riedel dat, wel. Dat ben ik, dat ben ik, dat ben ik gewend. Uh, ik, ik, ik kom uh, oorspronkelijk uit droge gebieden. En wij zorgen altijd voor dat de sigaret niet... Uh, die komt onder een steen terecht in de aarde. Maar uh, het roken in de buitenlucht is uh, mij wel besteed. Hm. Ook aan uh, de heerlijke zeelucht... Uh, dan kijken ze me aan van de lucht is zo lekker. Ik zeg ja, maar die sigaretten ook. <laughs> Tja, het is ook altijd wat. Hè? Ja. Carlo, wat, kan ik, wat kan ik verder voor je doen? Ik had het um, um, oplossing voor het hondenprobleem. Als je een hond uh, klein uh, neemt al, alvast. Kijk, ik heb bijvoorbeeld een hond. En uh, daar steek ik samen vuurwerk mee af. Ja. En ik ben blij. Met de hond samen. Dus op het moment dat het knalt juich ik. Dan zeg jij, jippie! Ja, en de hond juicht mee. <laughs> dus die merkt... Eigenlijk heeft Enrico heeft gelijk. Het, het, Hij het, negeert het, dat is ook goed. Maar uh, als je blijdschap hebt... bij elke knal die er komt... want hier, uh, ik woon in Enschede... Hmm. en ik wil niet zeggen dat het knal nou per se... dan hele wijken altijd de lucht in gaan... maar uh, er wordt hier nog altijd aardig wat uh, afgeschoten. En die hond die kijkt een keer op... Maar als je blij bent, of inderdaad het negeert... Het, het ligt aan het gedrag van de mens. Dat sowieso. Maar die gevoelige oortjes, dat is echt onzin. En pakjes aantrekken, dat is zielig, man. Doe dat die hond alsjeblieft niet aan. Dat mag je Martin en wel bellen, zou hij ook zeggen. Dat moet je niet doen. Dat is echt een dierenmishandeling. Doe maar... dat de hond niet aan. Nee, maar wat je dus eigenlijk ook zegt... het zit tussen de oren en alles heeft te maken met een goede opvoeding. Natuurlijk heeft het daarmee te maken. Want ik, ik, ik heb het, de, de hond geleerd van begin af aan... Um, in het begin schrok hij ook van vuurwerk en, en jammerde hij een beetje. Toen heb ik hem geleerd. Kijk, ik ging zelf rotjes afsteken achter in de tuin. Nou, en ik juichte erom en ik vond het leuk. De hond vindt het nu ook leuk. Die, de, de, hij, hij steekt nog net niet zelf zijn vuurwerk af. Dat zou hij best wel willen volgens <laughs> mij, maar ja. Ik kreeg hem niet aansteken. Verdolk, Dat lijkt me niet verstandig. Het, nee, het is een herdershond. Nee. Nee, dan gaat hij ook nog van het zware vuurwerk afsteken... Oh, hij hij houdt houd echt van, het, van het, uh, het grote knalwerk, ja? Ja, ja, ja. Nee. ja, ja oh, Zo'n klein prutsdingetje daar vindt hij niks. Hmm. Moet wel een beetje uh, iets zijn. Anders dan komt -ie, gaat hij heel teleurgesteld weer terug met nee naar binnen. Wat is dat dan? Nee. Dat vind ik van niks. Maar goed, Het is ja, wel een beetje, een beetje lichtflits geven en een knal. En, en ook, ook wat dat betreft, er uh, werd gesproken over het illegale vuurwerk. Maar dat is natuurlijk ook allemaal maar uh, gechargeerd in feite. Want wij hoeven helemaal niet naar Duitsland in. En Schede wonen we natuurlijk. Ik woon 500 meter van de grens. Maar je kunt hier gewoon. Dan heet het c Als er maar één flutje licht in zit. Dan mag het zo hard knallen als het wil. En dan is het allemaal uh, legaal. Ja, nou ja, goed. Maar goed dan kost goed, ik, het nog een droog. Ja, kijk, als je het illegaal koopt. dan weet je natuurlijk nooit wat er gebeurt. Je hebt misschien een tekort lontje of wat dan ook. Dus er kan altijd van alles misgaan. Ik bedoel, uh, laten we dat alsjeblieft niet gaan doen. Nee, maar wat ik probeer te zeggen is, uh, we, we praten hier over dat uh, extreme knalgedoe. Terwijl je dus legaal voor uh, 3 euro zes uh, van die tundershocks kunt kopen in, de, in elke vuurwerkwinkel. En dan heet het siervuurwerk, dan is het gewoon een mega knal hm. met een heel klein beetje flits. En als je dat weet, tja. Nou goed, dus iedereen het moet het gewoon uh, lekker voor zichzelf weten. Hey, um, uh, ik uh, wil je heel erg bedanken. Uh, voor het bellen. En uh, het zit tussen de oren. Dat mogen we eigenlijk concluderen. Dankjewel. Het zit tussen de hondenoren en de mensenoren. Precies. <laughs> Precies. Hey, dankjewel. Blijf luisteren. Jo. En, uh, dankjewel. en een ja, hele fijne nacht. En ja, een goede jaarwisseling. Ja, van hetzelfde. 0800-1121. Dat is het nummer wat je nog steeds uh, nog drie uur lang kunt gaan bellen. En uh, wie weet spreek ik je zometeen in, uh, in het tweede uur van Nachtzuster.